Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Dit is Juris Stubinitski met het NOS Journaal. Door een stroomstoring in de regio Delft zitten er schatting een kwart miljoen mensen zonder stroom. In Delft, Pijnakker, Nootdorp, Berkel en Roderijs en een deel van Den Haag viel rond middernacht de stroom uit... De oorzaak van de storing is een brand in een hoogspanningsstation in Delft. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust... en de brandweer is ook druk bezig met het bevrijden van mensen uit liften die niet meer werken. Netbeheerder Stedin is bezig om de stroomvoorziening weer op gang te krijgen. Rond deze tijd gaan delen van het Noord-Ierse luchtruim... dicht door nieuwe aswolken uit de vulkaan op IJsland. De sluiting duurt in elk geval tot 8 uur vanochtend. De luchthavens in Belfast en Dublin blijven nog wel open... Volgens de Britse verkeersleiding komt er een zeer dichte aswolk snel dichterbij. De kans is groot dat delen van het Britse luchtruim daardoor de komende dagen worden gesloten. De verstoring van het luchtruim zou tot dinsdag kunnen duren. De Amerikaanse regering eist de garantie van BP dat het alle schade van de olieramp in de Golf van Mexico betaalt. Eerder deze maand beloofde de oliemaatschappij al de volledige schalen te zullen vergoeden. Maar het Witte Huis wil zekerheid en wil horen hoe het bedrijf alles gaat betalen. BP is optimistisch over de nieuwe poging om het olielek te dichten. Het bedrijf is sinds gisteren bezig om een anderhalve kilometer lange buis in de kapotte olieleiding te schuiven. In het oosten van Suriname zijn acht mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De Antonov van Blue Wing Airlines was op weg naar Paramaribo... en stortte tien minuten na het opstijgen neer in het oosten van het land. De twee piloten en zes passagiers hebben het niet overleefd.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 Met, met, met nu de nacht. De Ombudsman geeft gratis hulp en advies over de zorgverzekering en de zorgtoeslag. Bel op werkdagen gratis 0800 64 644 64 of kijk op www.deombudsman.nl. Belevert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie je Text TV op kanaal 45.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 Like some other men Sail away across the sea without crew or control.